Schepen Cardon, die kent de kunst van het witwassen. En Mus verkocht ooit anabolica en sportmiddels. Wat zeg ik daar nou juist? Wie kunt je verdommen of vertrouwen? Nou, over de keizer van de narcotica's ben ik ook iets te weten gekomen. Hij heeft een liefje. Hm? Goed voor hem. Ja, ja, ja. Maar uh, of hij graag heeft dat zijn collega's dat ook weten. Het liefje in kwestie, dat heet Thomas. Goedenavond de keizer. Ik dacht dat jij geschorst van in. Oh, er wordt zoveel over mij verteld. Waar gaan we naartoe, hè? Als we al die onzin moeten geloven. Ja, ik ga u nu lang ophouden, vijf minuten, niet meer. Ik heb toch liever dat je weggaat. Ik zie niet goed in waar ik met u kan over praten. Over drugs in Brugge en van waar ze komen? Daar heb ik al alles over gezegd. Dat betwijfel ik. Dat is u goed recht, maar het zal u niet veel vooruit helpen. Iets anders wel dan... Wat anders? Mijn belofte dat ik een bepaald onderwerp nooit ter sprake zal brengen bij uw collega's en overste. Waar ja, hebt u het over? Over uw relatie met een zekere Thomas. Ja, Laster, ik weet... Eén zo stil, hè? De keizer? Je komt met de chantier. Nee, die informatie inwinnen die ga ik al een hele tijd achterhoudt. Ik herhaal, als die mij aanstaat, dan zullen de anderen van mij nooit iets over die Thomas horen. Maar in het andere geval... Goedemiddag, oh, mevrouw Martens. Nee. Of mag ik haar zeggen? Nee, dat mag u niet, juffrouw Mampai. En ik weet niet wat uw bedoeling is, hè, maar ik heb geen zin in een gesprek. En zeker niet met u. Ja, ook niet dat het een bepaalde situatie zou kunnen verduidelijken. Maar, maar die situatie is mij meer dan duidelijk, hoor. Aan een race met excuses om goed te praten dat mijn man niet anders kon dan te bezwijken voor uw charmes, heb ik echt geen behoefte. Ja. En als ik nu eens geen behoefte aan hem had? <lacht> dat heb ik gezien in dat café in de Jeruzalemstraat. Ja, ja. Wat hebt u daar gezien? Juffrouw ik ben misschien een beetje ouder dan u, maar mijn ogen en mijn hersenen doen het nog altijd prima. Dank u wel. Ik vraag me trouwens af wat u zou zeggen. De dag dat u uw vriend betrapt terwijl hij een andere vrouw staat te kussen. Ja, ten eerste mevrouw Martens, het ging om een kus. Eén kus. Eén oh, kus. Is en al te ten vereniging. tweede, er bestaat weinig kans dat mij zoiets zou overkomen. <lacht> ja. Kom. ja. Nu geloof niet. Nee, u gelooft mij. Nee, natuurlijk niet. Hoe goed kent u mij eigenlijk? Goed genoeg om een vrouw als u door te hebben. Ah. Ik denk dat het tijd is dat ik heel even iets over mezelf vertel. Je moet voor mij niet hebben, he, Nee, niet bepaald. Die uitzoeking... Oh, het onderzoek zat vast. En je had de tip gekregen dat er bij mij spul te vinden was. In uw plaats zou ik waarschijnlijk hetzelfde gedaan hebben. Zeker als ik op die manier de aandacht wat kon afleiden. Van de echte dieren. Oh, tuurlijk. Het was geen kwestie van kunnen van in. Maar van moeten. Maar, nou, je stond onder druk. Nog. Van wie? De keizer namen. Namen moet ik hebben. Het kan me mijn kop kosten. Niemand zal ooit weten dat ik ze van u heb. En geen kwestie dat ik ooit als getuige word opgeroepen ofzo? Tuurlijk niet. Een gelukkige wind zal de namen op mijn bureau hebben doen belanden. En wie ondervraagt er nu de wind? Ik luister. Toen we elkaar de vorige keer hebben gesproken, heb ik u gezegd dat de bende die de laatste tijd in een rondbrug deelt, uit eigen put. Uit eigen stoks, dat waren uw woorden. Wel, we weten nu waar die stoks liggen opgeslagen. Ah? Bij wat vroeger, althans, de Rijkswacht was. De re... Rijkswacht? Luister in 99 en ook het jaar daarna zijn grote partijen cocaïne in beslag genomen. En nooit vernietigd. Ik vermoed. Afijn. Uh, ik ben zo goed als zeker van niet. Maar ik heb geen enkel bewijs. En er is me meermaals op het hart gedrukt daar zeker niet naar te zoeken. Die cocaïne is inmiddels weer op de markt gebracht? Mm -hmm. Door wie? De keizer door wie? Wie van de federalen verdient er op die manier een aardig centje bij? De keizer, de Thomas connectie niet vergeten hè. Alleen als gij alles zegt zal ik zwijgen. Bon. Bon, oké. Okay. Er zijn verschillende officieren bij betrokken. Maar de voornaamste is wel Vinden Vogel. Dag Pieter. Elke, Wat doet gij in mijn huis? Op u wacht, het ja. Oh, zijt gij hier binnen geraakt? Stond de deur open? Nee. Hoe, nee? Had jij een sleutel? Nee, ook niet. Maar faal, wat is dat? Er... Dag Pieter. Welke? Maar hoe? Ja, jij gaat iets koken, hè? Boe, nou, zeg, wat gebeurt er hier? O, zat je niet blij dat ik terug ben? O, ik. natuurlijk, ja. maar. Ja, Elke en ik zitten hier al een hele tijd gezellig te babbelen. Ja, ja gezellig? Ja, over koetjes en kalfjes. Ja, en over, over... adjunctcommissarissen die onterecht beschuldigd werden van ontrouw en zo van die Inderdaad. dingen. Ze Zij heeft u alles verteld. Wat er juist gebeurd is in dat café. Ja, niet alles, hè, maar <totstuk> toch genoeg. Ja. Ja, ik zag Hanelorie in een tierroom zitten in de Vlamingstraat. Ja. Ik ben binnengegaan en ik heb haar gezegd... Pieter, wat jij al weet, dat ik niet bepaald voor de mannen ben. En ja. dat ik dus de verkeerde conclusie had getrokken... en bijgevolg geen enkele reden meer had... om niet naar het echterlijke dak terug te keren. Voilà. Oh, gelukkig. <totstuk> kom hier. Kom. <totstuk> <totstuk> oh. Sorry, vergeet het mij? Oh, wat dacht je? Grootmoedig als ik altijd ben. Ja, als ik zie niet overdrijven. Zeg, dan moeten we iets op drinken, hè? Wel, dat had ik al verwacht. De duivel staan klaar, schat. champagne verdomme. En ze gaan we met z'n drieën eten. De verloren dochter is terug thuis, hè? Jongens, jongens, wat ben ik content dat dat opgelost is. Ik... Anneke, ik zie je toch zo graag, hè? Ja, oh, dat weet ik natuurlijk. Maar je mocht naar dat blijven, zeggen, natuurlijk, hè? Ben je daar nu weer van in? Ja, maar deze keer met bewijzen, meneer de procureur. De verklaring van een anonieme getuige, noem jij dat een bewijs? Ik heb mijn woord gegeven, hem niet te zullen verraden. Heel nobel, maar tegelijkertijd heb je zijn verklaring zo goed als onbruikbaar gemaakt. En uh, dat begrijp je toch? Dank het kan u en mij toch niet beletten wat beter de handel en wandel van vinden volgen na te gaan. Ik zie daar het nut niet van in en jij hebt er het recht niet toe. Of moet ik je er nog eens aan herinneren dat je al een tijdje op non-actief staat? Onvoorstelbaar, gewoon onvoorstelbaar. Heb je het nu over je eigen koppigheid? Nee, over het feit dat men bij het parket blijkbaar meer belang hecht aan procedures dan aan resultaten. Oh ja, is dat zo? Alles aan gedacht dat als dat waar zou zijn, jij helemaal niet had kunnen rekenen op het begrip van heel wat mensen bij datzelfde parket, en je nu in de gevangenis zou zitten op beschuldiging van drugshandel, Pracht, en nog ja. iets van in. Zonder toelating dossiers van de staatsveiligheid inkijken, lijkt mij ook niet de normale procedure. Opnieuw zijn er hier mensen die de zaak hebben toegedekt, zodat je er niet door in moeilijkheden komt. Wordt het niet stil aan tijd om te beseffen dat het zo niet verder kan van in... en dat je de passende conclusie moet trekken? Zeg Guido, dat ja. verhaal van Guy de Ridder, hè? Alleen, je weet wel, die vroegere conciërge van het wezen. Ja, Ja, Wel, Zijn verhaal over Schepen Cardon. Ik heb dat nog eens nagetrokken hè? Ja, ja, en, en, maar, en? Dat is nog straffer dan dat hij vermoedde. Cardone, die heeft niet alleen een appartement in Monaco, maar houdt u vast. Die heeft ook nog vastgoed in Texas. En niet weinig. Hè. Texas? In Amerika? Ja, ja, natuurlijk. Zeg, dat is niet slecht hè, voor een gewezen leraar geschiedenis met toch gaar met tien jaar politiek in de benen. Hij moet extra inkomsten hebben. Hè. Hij verdient zwaar geld, zegt al liever elke. En in zwart, anders kan dat toch niet. Alleen, ja, als ja, je de... nu ziet, hè, wat voor een kast van de ja. villa dat hij daar... Oh, ja, ja. Ja. Ah, Peter, Peter, ik kom net op tijd. Karin is juist bezig over schepen Cardon. Ze is nog een en ander aan de weet gekomen, ja. hè? Ja, goed voor haar. Goed voor haar. Omdat het mij niet meer interesseert, Gido. Oh. Niet meer mag interesseren. Maar ik, ik heb procureur Beekman zojuist gezegd... dat hij het onderzoek naar de drugs... de satanisten, de aanslag op Sint-Jacobs, alles... maar aan een ander moet overlaten. Ik kap ermee. Maar Peter, Allee, mee. Maar Pieter, wat zeg je nu? Weet dus wat je te doen staat, om. Ja, meester. Zeg het nog eens. De wegbanen voor de uiteindelijke triomf van de kerk van Satan, meester. Door? Door een van zijn grootste belagers uit de weg te ruimen. Je weet waar hij woont en waar hij je moet verbergen. Jawel, in de Moerstraat. Juist. De meisjes waren behoorlijk aangeslagen, hè toch? De meisjes niet alleen. Ik heb het er ook heel moeilijk mee dat je het onderzoek opgeeft. Ik kon niet anders. De bobo's werken me tegen. Was dat vorige week ook al niet? En wie zei er toen dat hij zou doorgaan tot het einde? Wat er ook zou gebeuren. Omdat ik dacht dat ze uiteindelijk niet anders zouden kunnen dan me gelijk geven. Maar als ik zie hoe Beekman dwars blijft liggen... men zou gaan denken dat hij ook... <laughs> Beekman toch niet en waarom niet, Guido? Waarom niet? Ah. En vind de vogel wel. En de keizer. Cardon. Van Impen. De hele Sante boutique. Oh. Hele hoop rottigheid. Hele zwijnenstal, Gido. Die kotsbeug met kots, Peter, ik begrijp, hè. Je ontgoocheling is groot, maar... slaap er eerst is een nachtje over. Dat ja, zal dan... niet genoeg zijn. Soms, hè. Hmm. In de laatste tijd meer en meer. Soms denk ik eraan iets anders te beginnen. Een ander onderzoek. Kom. Een andere job. <laughs> Jij, weg bij de politie. Waarom niet? Wow. Pieter, de politie is jouw biotoop. Ja. Jij kan nergens anders getijen. Biotoop, manu. Biotop, ik heb er nu bijna twintig jaar op zitten, hier, Twintig jaar stress, mm -hmm. onregelmatige werkuren... ...frustraties over onopgeloste zaken en een politiek gekonkel. Ja. Wordt het geen tijd dat ik mijn leven wat meer structuur... ...wat meer orde geef... Al een paar weken en ik ben vader. Oh, als alle politiemannen met kinderen om die reden zouden opgeven, Pieter, dan liep de straat licht. En Anne Loren dan? Wat is die vooruit met een man die ze meer niet ziet dan wel? Ze gaan niet blijven terugkomen van haar moeder, hè? Op een dag maakt ze de breuk definitief. Ik zou haar niet eens ongelijk kunnen geven. Pieter, die man, die heeft toch zelf ook wat in de hand, hè? Als hij bijvoorbeeld eens een beetje minder zou drinken. Oh, vandaag was een moeilijke dag. Ja, zijn er dan niet wat te veel, vind je? Eh, misschien wel, ja. Dat is daarom dat ik zeg iets anders. Beginnen is misschien de oplossing. Ah, ik... en dan zou het gedaan zijn met de duvels. Absoluut. En met de vrouwen. Dat is het nu al. <laughs> Echt Guido, ik zweer het. Op het hoofd van mijn kinderen die gaan geboren worden. Pieter, ik zal nooit er zweer niet eiden. Dat hebben ze ons vroeger altijd geleerd. Ja, ik wil maar zeggen... Ja, daar staat u, hij We zijn er. Kap. En uh, morgen hè, praten we verder. Ja. Oké? Okay? Ja, ja, maar geloof me toch, hè? Ik geloof vooral dat wat jij nu ja. nodig hebt, hè, een goed bed is. Peter, Massen. En tot morgen. Ja, morgen, Hidok. Hé. Hé, wat is dat, daar? Wat... Oh. Je zegt iets. Toe zoet ik, allora, uh, Pieter. Rustig, rustig, oh, mijn nee, lichter. Hij is bewusteloos, de Loren. dat zie je toch. We zijn zeker dat hij is bewust. is. Ja, ja. Maar hij is toch niet. Oh, Pieter. Allora, oh, nee, mijn oh, allora, oh, nee. oh, allora. waar? waar. Laat de mensen van de ambulance hun werk doen. En allora. de allora. hij is gerust nog niet. Nou, hij, hij leeft. He? Hij leeft. Geloof ja. me. Maar hij moet nu wel zo snel mogelijk naar het ja. ziekenhuis. Ja, oh, Probeer de dus kant te blijven. Zeker in uw toestand. Ah, ja, maar het gaat nu niet over mij. Het gaat over hem, meneer. Oh, ze hebben hem neergeschoten. Allora. Ze hebben hem geschoten voor zijn eigen deur. Oh, Pieter. Ja, Pieter. Ah, de, we brengen hem zo snel Mogelijk naar de spoed in zetten, okay? ja, ik ga mee, ik ga mee. Ik zal wel verstaan. Ik, ik ga mee, heb ik gezegd. Ik laat hem nu niet alleen, in geen geval. Ja. Guido, commissaris, meeproepulaire, pigadier. Vreselijk. Uh, hoe is het gebeurd? Uh, we hadden net afscheid genomen. He. Hij was de gang hierin gegaan. Uh -huh. En ik was nog maar een paar huizen verder... En toen hoorde ik het schot. Ik ben onmiddellijk teruggelopen en ben tegen de dader aangebotst. Voor ik dat goed en wel besefte, was hij al verdwenen. Ik ben dan ook onmiddellijk naar Pieter gaan zoeken en... Ik vond hem daar tegen de muur, heen. was in zijn borst geschoten. Verdomme, verdomme toch. Ja, hoe zag hij eruit, de dader? Oh, maar... Commissaris, ik heb hem nauwelijks gezien, hè. Vrij jong, een normale gestalte, maar het ging allemaal zo vlug. Niks verdachts opgemerkt toen hij aankwam. Maar denkt u dan dat ik Pieter dan alleen had gelaten? Nee, natuurlijk niet, maar en het Twijfelt u nu nog, meneer de procureur? Gelooft u nu nog altijd dat hij op het verkeerde spoor zat? Dat heb ik nooit gezegd, brigadier, maar... Maar u laat wel een stel crimineel in gang gaan in plaats van uw eigen mensen de steun te geven die ze nodig hebben. Dat laatste heb ik niet gehoord, brigadier. Ik begrijp dat u overstuur bent. Is er alarm geslagen, commissaris? Ja, uiteraard, meneer Beekman, alle patrouilles zijn verwittigd en de technische rechercheurs zal die rap zijn. Hopelijk vinden zij iets dat ons gaan helpen de daders snel op te zoeken. Maar er moet toch niet vergezocht worden. Laat vinden, vogel arresteren of de keizer of een van die andere stukken onbenul die door ik weet niet wie de hand boven het hoofd wordt gegeven. Ik heb hier De aantal is niet onuitputtelijk. Beheers u alsjeblieft. Ik ga te verwijten die nergens op steunen, die helpen niemand. Ja. Ik uh, verwacht u morgen op mijn bureau... om de zaken op een rustige en redeneerde manier te bespreken. Hij is toch dood? Ik heb hem vol in de borst gedacht. Dat overleeft u toch niet? Ik ben iets ik, ik had geen tijd om het te controleren, meester. Maar de man met wie hij naar huis is gekomen heeft een schot gehoord. Hij stond al vrij snel terug. U nee, heeft het ook niet gezien? Nee, nee, nee. nee ik ik wil snel kunnen weglopen. Iets denken? Graag, meester. En uh, wat doe ik nu? Niks. Ja. Daar spreek je mee. Wat? Graag. In orde. Ik kom om met ik moet weg Excusez, mevrouw, de spoedafdeling is er uh, Die gang door, achteraan rechts. Dank je wel. oké. Elke. Zeg inderdaad, daar is er al nieuws over. Ah, zijn signalementjes doorgegeven? Enfin, dat wat ik van gezien heb. Meter tachtig, donker haar, rond de vijfentwintig. Veel is die natuurlijk. Mm -hmm. uh, hallo? Brigadier, agenten neers hier, hé? Rustig, eens. Hebben ze? dan niet, maar ze hebben wel een Een ogenblikje, Karin. Ja? Ja? Geen gsm's in meneer, alsjeblieft. Ah, nee, nee, nee, natuurlijk niet. Excuseer, maar het is dringend ziekenhuis. Karin, vleug, ik moet afbreken. Ah, ja, Ze hebben dus het water gevonden en het is al bij Vermeulen voor onderzoek. Oké, bedankt, bedankt. Ze hebben het wapen. Dat is al de eerste stap. Ja, en het belangrijke. Daar, daar zitten ze. Anne-Laure? Guido. Elke. Hoe is het met Pieter? Ik weet het niet. Ik weet nergens van. Hoe dan? Ja, ze hebben hem direct in de operatiekamer gereden en er is niemand die mij iets zegt. Van ja, daarnet wel ja, toen er een verpleger vroeg of ik kwam bevallen. Ja, maar dat kan toch niet. Ik <tie> bedoel, ze kunnen nu hier toch zomaar niet laten zitten. Oh, het loopt slecht afgezet. zie nee, nee, nee. Maar ja, het duurt kan. te lang, veel te lang. Dat ja, kan, kan niet doen, anne -Laure. Het kan ook een goed teken zijn, hè. Dat ze <tie> bezig zijn om er door te gaan. <tie> Zeg, en er is nog iets, het wapen is al gevonden. Weet je? Excuseer mevrouw, uh, kan u even meekomen? Ik? Ja, dokter Van den Einde wil u spreken, hij heeft uw man zojuist geopereerd. Oh, uh, en hoe is het met hem? Het spijt me, maar um, daar kan ik u niks over zeggen. Volgt u mij? Dokter. Mevrouw Martens, gaat u zitten? Dank u. Ik heb goed nieuws voor u. Ja. Uw man heeft heel veel geluk gehad. Oh, altijd? Zonder twijfel, mevrouw. En het zal niet eens lang duren voor hij weer 100% te oude is. Uh, ik, ik dacht... Ja, ja, hij was geraakt in de borststreek, ja? inderdaad. Ja, ja. Maar door een ongelooflijk toeval, zeg maar één kans op 100.000... ...is de kogel niet alleen afgeketst op een bot... Oh. ...maar heeft hij bovendien bij het afwijken geen enkel vitaal orgaan geraakt. Oh. Alleen maar uh, oppervlakkige wonden veroorzaakt. Oh, de... oh de... Ik dacht dat ik hem kwijt was, dokter. Ik dacht toen, toen ik hem daar zo zag liggen. Ja, hij heeft wel veel bloed verloren natuurlijk. Hij is daardoor een tijdje buiten bewustzijn geweest. Maar wees gerust, mevrouw. Ook dat is alweer vergeten. Ik zeg het. Een paar dagen rust en hij mag terug naar huis. Dank u, dokter. Dank u. Oh, dank u. Dat is inderdaad fantastisch nieuws, brigadier. Ja. Ik zou het verschrikkelijk gevonden hebben als we een uitstekend politieman als Van In op die manier waren verloren. Het heeft anders niet veel gescheeld, hè, meneer de procureur? Nee, daar zijn we ons de zeerste van bewust. Ah ja, ook van het feit dat de aanslag vermeend had kunnen worden indien... Brigadier in Savel, dit is nu niet aan de orde. We hebben elk onze taak, brigadier. En we moeten ervan uitgaan dat we die allemaal zo goed mogelijk trachten te doen. Goed. Dus daarover geen woord meer. Zoals u wil, meneer de procureur, zoals u wil. Maar ik kan me niet voorstellen dat u van in op die manier het zwijgen zal kunnen blijven opleggen. Dat is ook de bedoeling niet. Hoe, maar... Ik, ik heb daarnet nog met de burgemeester overlegd en ook met de commissaris de Kee... We zijn overeengekomen dat Pieter, eens hij weer hersteld is, de leiding van het onderzoek terug mag opnemen. Ah. En dat hij daarbij zal kunnen rekenen op onze volledige steun en medewerking. Zijn schorsing wordt opgeheven. We roepen hem terug uit vakantie. Een niet onbelangrijke nuance, dacht ik. Ah, oh, dat, dat zal ik kunnen appreciëren. Het is alleen spijtig dat er nu een paar dagen verloren gaat. Waarom? Maar hij moet rusten. Hij kan toch niet direct aan de slag? Nee, maar jij wel? Ik? Iets wat we ook hebben afgesproken is dat jij voorlopig het werk van Van in overneemt, tenzij je bezwaren hebt natuurlijk. Be bezwaren? Nee, nee, nee, nee, tegendeel. Nee, ik wil er meteen aan beginnen. We houden u niet tegen. Oh, ook niet om bepaalde personen ernstig aan de tand te voelen. Personen over wie we tot nu toe niet eens waren, bedoel je? Inderdaad, ja. Uh, zoals? Om er één te noemen. Dr. Van Impe. U hebt mijn toelating, brigadier. En, brigadier? Niks voor nou, Geen beweging. Je is misschien gewoon even zwijgen. Ja, maar hoe lang is dat, even? Kunnen we toch niet blijven wachten? Excusez, heer, kom hier van dokter Van Impe? Jawel, jawel. En gisteren niet? Ja, dat hebben we ook al vastgesteld, hè? Je is gisteren en hij is vertrokken. Meneer? Ja, ja, verschoot het van. Ik zag hem ineens buiten komen met twee valiezen. Ja, je moet weten, ik wil niet zus te nemen En daarom... Ja. ja en het was in feite toeval, hè. Maar ik kan al heel de tijd naar de televisie zitten kijken... ...over die naslag in de commissaris. Mm -hmm. Strafe. Zo vlak voor die mensen deuren. En ik zei nog tegen mijn vrouw, ik zeg, ...ik mag voor het minderen. Ik sta op voor ik ga te kijken wat de wereld dat is. En, en voilà. Ik zie hem zijn valiezen en Twee zo'n loefers. Ik vraag naar mevrouwen, had de dokter nu al op vakantie? Ja, maar, maar je had er ook niet gezegd. En gewoonlijk doet hij dat wij. Kwestie van een het zelf als je lust doet Verstaat je? Ja, ja, ja natuurlijk. Jij ja, ja, ja, is dus rap rap weggaan. Absoluut. Op het moment dat ze op tv over commissaris van in bezig waren. I, I focus, ja. ja lange wij. Ja. <laughs> maar ik zeg nog tegen hem. Mevrouwen, ik zeg een keer die kroon langer. zit Het ziet toch een schone voorbij dan even van de jeugd wij. Denk jij hetzelfde als ik, bruin ogen? Dat hij met anderen te maken heeft. Tegendeel zou me heel erg verwonderen. Ja. Eh, excusez, heren. Ook het wat mag vragen. Mm -hmm. Wie zie je hier eigenlijk? De politie. Wat van de politie? Ja. Er is toch niks, maar meneer de dokter. Je hebt toch niks bij scust toch zo hè? Dat is voor ons nog een even grote vraag als voor u, meneer. Maar alleszins bedankt voor de informatie. Kom, Brunhoge. Wegwezen. Naar Douwerstraat? Nee, nee. Naar Zet. Ik ken daar iemand aan wie we wel een en ander te vertellen hebben. Morgen, ten laatste. Pieterke, morgen is het vrijdag. En wat heeft Van den Einde gezegd? Na het weekend. Nou, van den Einde, van den Einde. Tijdens het weekend gebeurt er hier toch niks? Je weet toch hoe dat gaat, in ziekenhuis. Ja. Dus laten we gewoon liggen. Ja. En dat kan het huis ook. Te zwaar. Morgen ben ik hier weg. Allee. We laten een paar dagen een verpleegster komen... Hè, ah. om die wonden te verzorgen... Het is zo vergeten? Nou, ja, het is eigenlijk simpel, hè. Waarom heb jij eigenlijk een dokter nodig, hè? Je weet het toch allemaal beter. Man, ik uh, voel mezelf toch... Ah, wel, ik voel wat er gaat gebeuren, Pieter. Je zei hier nog niet hoe buiten... Ja. of het is alleen maar weer het onderzoek dat telt. Daar is geen denken aan. <laughs> Pieter, kunnen ik ken u toch. Hannelore, ze hebben mij bedankt. Opzij geschoven. Zijt je dat vergeten? Maar nee, maar... Ik moest vakantie nemen. Wel, dat ga ik doen, ze? Ja? Och, dat meent je niet. Honderd procent. Echt? Als Beekman en zijn vriendjes zo van overtuigd zijn dat hun aanpak beter is dan de mijne, dat ze dan bewijzen. Ik geef ze grootmoedig de kans. Drugs, massamoord, satanische secten, het laat me eerlijk gezegd allemaal steenkoud. Maar nu telt, dat zijt jij, en die twee daar in uw buik. Nou, ja, ja. Hé, he? hey, dus... Oh, Guido. Kom maar in, jong. Kom maar ja. in, Peter. Ik dacht al, hè. Zoals ik die daar binnen hoor praten, dat moet een ander patiënt zijn. Zo snel kan hij niet gerecupereerd ja, zijn. Ah, dat is hij wel, Guido. Oh, dat is hij wel, jongen. Peter. Zie maar, alive, ja. en kicking. Ja, ja, ja. We ja. gaan naar is Guido, hij is weer niet te houden, hoor. Ja, ja. is hij dat ooit geweest? Wel, hm? waarmee zal ik beginnen? Het onderzoek loopt verder. Ja, maar hoe? Onder jouw leiding. Ja? Zo je hier buiten bent, natuurlijk, hè. Hoe? Ja. Uh, Beekman heeft toch gezegd... Maar, Beekman heeft verschillende dingen gezegd waarvan hij nou ja, al lang spijt heeft, Peter. Alles is je vergeven en vergeten. Luister. Ja. Ze hebben hun vergissing ingezien en vragen niet liever dan dat jij de hele zaak opnieuw in handen neemt. Oh, nee. Echt waar als ik hier maar sta. Dat is, dat is fantastisch, jawel. Peter, wat heb je daar straks beloofd? Ja, ja natuurlijk. Ik, ik hou me eraan. Zeg rust, maar... Toch, vertel eens, Ja, hoe zit dat nu juist? Je ging rusten, Pieter, vakantie nemen, ja, weet je nog? Het. Dat zal ik, maar, maar geef toe, als ik de hele dag voor uw voeten loop, dat, dat is toch geen leven voor u. <laughs> hè? Dus, oh. euh, Beekman heeft bakselen gehaald, Gide. Yes, maar dat is geweldig, dan kunnen we er terug in vliegen. als je mij vraagt, hè, dan zullen wij ja, ja, er, er alles in vliegen. Natuurlijk, ja. ja. ja, ja. Tevreden? Oh, maar dat is een understatement, meneer de procureur. Hij was wel vreugd net uit zijn bed gesprongen had hij het gekund. Nee, nee, nee, nee, natuurlijk niet. Wel, vanaf maandag. Hè? Maandag mag hij zachtjes aan weer beginnen. Enfin, zachtjes aan in zover dat dat opgaat voor van, nee, nee. Ja, inderdaad. Hoe zegt u? Dokter van Impe? Nee, eh, spoorloos. Ja, ik heb gisteravond nog... Eh, ...navraag gedaan waar ik kon... ...maar niemand weet waar hij is. is verdacht, zeg dat maar, ja. Ik heb, ik heb een verdwijningsbericht laten opstellen. Op tv vanavond, ja. Dat, uh, dat hopen we natuurlijk allemaal, meneer de procureur. Jawel, en tot genoeg. Zo, die is ook op de hoogte. Goedemorgen. Het is niet waar, hè? Ja, ik Pieter. weet het, Guido. Ik weet het, jongen. Anneloor heeft me de les al gelezen. Begint gij nu ook niet, maar hè? Vaar Pieter, twee dagen geleden voeren ze u voor dood naar het ziekenhuis... en nu kom je alweer werken. Nou, om op mijn rug te liggen, heb ik later nog een eeuwigheid. Je bent gewond, Pieter. Dat laat ik verzorgen. zij mag gerust. En ik heb ook een goed flesje tegen de pijn. Mm. Dat is toch geen ingeniever, hè? Mm. Een zuivere Balchems. Pieter... Dat is niet verantwoord. Je neemt een veel te groot risico. Ja, en jij neemt nu een stoel. Komt hier naast mij zitten en zwijgt. Ik heb vannacht <coughs> liggen nadenken. In plaats van te slapen. Hoor ik u nog? Liggen nadenken dus over die aanslag voor Sint Jacobs. Ja. Alles nog eens op een rijtje gezet. En wat denk je dat ik gevonden heb? Mag ik nu iets zeggen, ja? Doe niet onnozel, hè. Wat je gevonden hebt. Je gezond verstand zeker niet. Dit hier, okay. Dat is een papier. Nou, met de letters leven of lieve. Koen van Impe had ze met zijn eigen bloed op de vloer van die Mazda geschreven. Weet je nog? Ja, ja, ja, ja. Nou, wat kan de bedoeling geweest zijn? Niet anders dan ons een hint te geven over diegene die hem heeft neergeschoten. En waarschijnlijk ook iets te maken heeft met een massamoord. Bij de twee aanslagen is er iedere keer een Kalashnikov gebruikt. Ja, ja. En? en? Nou, moet je dit eens bekijken, hè? Dat is de lijst van de slachtoffers. Mm -hmm. Valt er u niks op? Niet direct, nee. De vierde naam? Kasper Lievens. Notaris Lievens, ja. Lieve, N.S. Guido, lieve. Gij oh, denkt toch niet dat, dat... De notaris zelf niet, natuurlijk. Dat kan niet, maar hij heeft een zoon. Tom. Dat heb ik via de computer al laten checken op de dienstbevolking. En de vijfde naam op het lijstje hier is die van Leen Willemsens, De vrouw van de notaris. De moeder dus van Tom. Maar wat bewijst dat? Ja, op zichzelf niet zoveel, maar als je daarbij weet dat Tom 26 jaar is... Hm? Ik signalement vrij goed beantwoord... aan de kerel die jij eergisteren tegen het lijf zijt gelopen... Ja. en die mij waarschijnlijk heeft neergeblaft... Hè? Oh. en dat het geen gemakkelijke jongen is... zoals blijkt uit een paar telefoontjes... die ik ook al gedaan heb... Peter in zijn naam, dat is... Helemaal, ik ben nog niet klaar. Als je dat allemaal weet... en gekoppeld dat aan het feit... dat Tom al een paar dagen van de aardbol verdwenen is... gaat er dan bij u ook geen belletje rinkelen? hè huh? En je is. Wat Krijg ik nog eens wat koffer? Kun jij die jezelf zelf mee pakken? Oh, ja, ik vraag het maar. Ook de Oh, en is. is toch wel zalig hè? Matten. Ah, wel. Je zo zitten. In het oude zonneke. Wagen van uw wagenappartement. Als zijn de mensen naar wagen lopen en ze hier in Blankenbergen zo goed doen. Ik zou toch nog eens scheren naar Spanje van. Spanje, wat valt er net te beleven? Ik heb toch vol Dutsen en Nederlanders. Je weet dat toch van in de tijd, bij Chambers. Ja, weet, hè, is er goed, hè? Zee, zee wat te weinig, Frans. Die dat toch goed weinig, hè? Zie je nou iets? Wat nou? Ah, wel. Op de tv. Is dat hier van hierboven? Hè? Ik kan dat niet zien, maar is zon tot erop. Inpe, Dat is zo'n zin. Die vergisteren ook in de inderdaad aan zuiden. Op de nieuwe Gent. Zeker? In, oh, ja, ja. ja. Hij uh, heeft wel zien bakken dacht nog... nog. Die is een kop zal er ook niet aan vallen van de goede dag te Oké, hier is, ogen is het? Goed weten. je? Op het ogenblik van o, zijn. droeg Maurice van Impen een grijs. Van Met blauwe schenen. Hij Hij een kussen. Hij zit jaguar. Wie inlichtingen kan verschaffen over deze verdwijning... ...wordt verzocht contact op te nemen met de politie van Brugge... ...op het nummer 050-44-88-44... 050-44-88-44. Ik zal dat eens gaan zeggen, zeg. Wat ga gaan doen? Bellen, hè? Zeg, ik ik die een type hier gisteren nog gezingen? En dan? Hoe oh, en dan? Hij is weg van woensdag. Dan zijn ze toch geholpen als ik bel. En, en de last is voor ons. Wat voilà. last? ja. Zit je aan die een keer vergeten dat ik getogen was van dat ik ze denkt op de kazerla? Toen ging je toen een stomme verhoud, die zo'n vaardigerij. op de zever die ik erin me gehad. Amai. Nee, een goede raad, hè, Frans. Laat dat zo, laat dat gewoon zo. Het is, is, is, is iets anders, hè, Anjes. Zo'n zoek, die gast. Kunnen we toch niet doen of dat we het niet goed hebben? Oh, ze Ze ons ze de beurt. No, 0, 50, 4, 4. Oh, niet luisteren hè. Dat koppelke deurdrijven, hè. Maar doe maar, zonne. Doe maar. maar kom dat eraf niet klagen. Er zijn misschien duizend mensen die je de gevangenschap al gezien hebben, maar uitgerekend. manier moet de police gewoon bellen, natuurlijk? Libre, goedenavond. Ja, ja, ja. En, uh, met mijn vader is de buiker en mijn dammeke. Uit Blankenbagen. Allee, enfin, uit Antwerpen. Moet in de zomer zitten we onder zie, hè? Ja. Het gaat over dat ontsporingsbericht op de tv. Die van Imper. Ja, ja, zegt u het maar, meneer. Die woont hier boven. En waar is dat dan? Zierdaak 27. Daar de verdiep. A allee, allee, allee, dat daar woont, he? want ja, ja. waar woont u op Twitter. Is hij daar nu? Ik denk het, wil ik iets gewoon zeggen? Nee, nee, nee, nee, nee, in geen geval. Het enige wat dat u moet doen, he, meneer de Beukelaar, dat is binnen blijven en ramen en deuren sluiten. Oh, met zo goed wijk. Ja, uw buurman is gevaarlijk, meneer de Beukelaar, hij kan gewapend zijn. Waar blijft? Als u kalm blijft, kan er u niets gebeuren. De politie komt onmiddellijk ter plaatse. Goedenavond. Zo'n manas. Echt een crimineel? Je, je van hierboven? Hij de wapen? Wat? Ziet het, zie? Ziet het? Nou, zijn we goed af, Ja, hagen mooi altijd. Straks ziet hem ons nijden en stomme er. Phoenix kerel, here we come. Zeker dat hij het is, Peter. Waarom verstopt van impen zich, Guido? En uitgerekend in Blankenbergen. Waar Eva Lalo de eerste keer werd opgepikt. Waar de auto van de aanslag werd teruggevonden. en waar Koen werd neergeschoten. Nee. Zou hij dan zijn eigen zoon ja, geofferd op. hebben? Maar gaat er allemaal niet om in de ziekelijke geest van zo'n satanist? Centrale aanwagen A37, kom in A37. A37, luistert, Karim. Het speciale interventieteam is al ter plaatse commissaris heeft strategische positie ingenomen. Uitstekend. De commandant vraagt het radioverkeer te beperken en zeker niet met groeiende sirenes te komen aanrijden. We leggen onze muziek nu al stil, Karin. Ja. Karin is Blankenbergen zelf verwittigd. Commissaris van Hout houdt de manschappen standby. Goed zo. Hoe zit het met de bewoners van de andere appartementen? Die van het tweede weten het al, de andere proberen we momenteel telefonisch te bereiken. Karin, ze mogen zich niet laten zien. En zeker het gebouw niet meer verlaten, voor wat dan ook. We zeggen hen zich in een kamer zonder ramen te verschansen en daar te blijven tot ze het signaal krijgen dat alles voorbij is. Oké, okay, nog iets? Beekman is ook onderweg. Ja, daar was ik al bang voor. Succes, commissaris, we hier. Bedankt, Karin. Ja, we zijn er bijna zeker. Ja, ja. De, dus met de Nijerlaan nemen Ja, tot aan de jachthaven. Oké. Okay. Vandaar gaan we te goed. Guido, heb jij elke nog gezien? Nee, nee, moet je. Ja. Als we het onderzoek toch op de voet volgen. En nu we vlak bij de ontknoping zitten, laat ze het afweten. Pieter, dat is misschien nog het beste. Bij een actie als deze kunnen we pottenkijkers missen. Ja, ah, Rina hier, is een journalist. Dag André, jij hebt nog wel eens een moetje voor mij? Ja, ja, dat wij ook als moet. Hou, kom binnen. Dan bij elke was zitten Ja, wat verschaft me het genoegen? Ja, ik wou nog eens met u babbelen over Koen van Impe. Een deen ja, maar. Elke keer toch zeker. Ja, dat je hem amper hebt gekend, dat weet ik, maar is dat niet een beetje gelogen? He la. Ja, je gaat mij toch niet vertellen dat toen Koen uw auto zo gezegd had gestolen, dat je dat pas twee dagen later hebt gezien? Ja, maar je stond in de garage, ziet vergeten, hè. Ja, en uw sleutel. Die heb je toen ook niet gemist, of wat? Ik had mijn sleutel toch niet nodig? Waar bewaart je die? We hebben een andere sleutel van mijn uzen zijn zo. Zo'n zo dingetje, zo, een sleutelangertje. Ja, dan moet je toch gezien hebben dat die ene weg was. Maar ik zei het je toch, nee, ik ken dat niet. André, luister. Vraag me nu hoe, maar ik weet dat Koen voor u meer was dan een gast die toevallig in de Iron Virgin tegen het lijf zijn gelopen. Ah, ja. Ik ben aan een artikel bezig over hem en ik ben zeker dat jij mij aan exclusieve informatie kunt helpen. Oh ja, ja. En dan vooral die informatie van mij net zeker. Je geeft dus toe dat je iets weet. André, je moet geen schrik hebben van mij een en ander te vertellen. Hè. Ja, de flink lezen ook de gazette, nee. Ja, uw naam zal niet vallen. Een goede journalist verraadt zijn bronnen niet. Zal ik u wat helpen? Je waart lid van dezelfde secte. De secte van Fenix. Wie zwijgt, stem toe, hein, André? Je waart lid van die secte en je weet dus ook wie Fenix is. Ja, ja, ik weet nu wie dat Fenix is, ja. Wat er eraan vast voor me dat nou je dat vertellen? de nieuwe prijs? Hij is er niet direct aan gehaald, hè. <laughs> zeg, goede journalisten gaan toch stief verf te kringen dan zo Wat wil je dan? Oh, dat is schattig, like, dat je dat vraagt. <laughs> Lekker of te zeggen dat je niet weet wat je minder plezier mee zou kunnen doen. De commandant van het interventieteam zegt dat alles klaar is, Peter, voor de bestorming. Traangas, flitsgranaten, geweren met speciale munitie en nachtkijkers. Het hele gebouw is omsingeld. Van Impe kan niet weg. Je blijft erbij dat hij is wie jij denkt. Uh, van ja, daar in. kan u toch geen twijfel meer over bestaan, meneer de procureur. Door op de vlucht te slaan, heeft hij zichzelf verraden? In Blankenbergen onderduiken als je in Brugge woont, kun je moeilijk een echte vlucht noemen. Ja, hij rekent er waarschijnlijk op dat wij zo zouden redeneren... En hem ergens in het buitenland zouden gaan opsporen? Mm -hmm. Gelukkig voor ons dat hij attente buren heeft. En vergeet niet dat zijn reputatie al ver van onbesproken was. Ik met vrouwen en banden met extreem rechts, maar, maar... massamoorden en drugs... Maar hij wordt hier toch niet geëxecuteerd. We zijn hier om, om hem op te pikken en serieus op de rooster te leggen. Een dergelijke machtsontplooiing is voor de publieke opinie zo goed als een inbeschuldigingstelling. Meneer de procureur... Zou de publieke opinie het nemen als we een mogelijke massamoordenaar met de fluwele handschoenen zouden aanpakken? Commissaris. Uh, commandant. Maar wachten we op het gaat de aandacht trekken dat er iets gaande is. Er zijn al mensen op een balkon komen staan. Als we nog langer treuzelen van er misschien onschuldige slachtoffers. Uh, een ogenblik, uh, commandant. Meneer de procureur, u hoort het. Kunnen we? Vooruit maar. Go, commandant. go, go. Go.